9 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Op de Krim zijn Russische militairen een Oekraïnse radarstation... en een trainingscentrum van de Oekraïense marine binnengevallen. Ze hebben daar wapens weggehaald, dat meldt het Russische persbureau Interfax. De Russen zouden de Oekraïense militairen daar hebben opgedragen... om de kant te kiezen van de legitieme leiders van de Krim, meldt Interfax. Er zijn berichten dat er op de grens van Rusland en Oekraïne gewapende bendes actief zijn die proberen de weg van Moskou naar de Krim af te sluiten. De daders van de terreuraanslag in de Chinese stad Kunming komen uit de noordwestelijke regio Xinjiang, dat zegt het staatspersbureau. In dat gebied wonen Oeigoeren, dat is een moslimminderheid die strijdt voor een eigen staat. De Chinese president heeft de politie en veiligheidsdiensten opgedragen alles te doen om de daders te pakken. Meer dan tien gemaskerde mannen vielen gisteren mensen... in het treinstation van Kunming aan met messen. Er vielen 29 doden en zeker 130 mensen raakten gewond.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 Het weer wisselend bewolkt in een enkele bui. De temperatuur loopt vanmiddag op tot een graad of negen. En er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. Slimwoner. Wat is een slimwoner? Als slimwoner woon je prettig en energiebewust. Want je isoleert je huis en kiest voor zuinige apparaten. Zo spaar je het milieu en je portemonnee.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 de sterrenhemel van Maart en antwoord op de vraag... welke vogel begraaft zijn eieren in het zand? Dat en meer in dit derde uur van Vroege Vogels. Oei. Oei. Oei. Ik zou, uh, ik zou dit bijna kunnen inbellen op de Venolijn. De, de tune van Big Broeder. Ook een soort eersteling. Echt weer een beetje zo'n voorjaarsgevoel. Uh, Beleefde Lente, het webcamproject van Vogelbescherming... is gisteren weer van start gegaan. En de komende maanden kunnen we weer binnenkijken bij Big Broeder. Of uh, nou, misschien moeten we het nu vandaag de dag Utopia noemen. Zeg maar. Utopia, wat dat voor is voor SBS6. Dat is een beetje Beleefde Lente voor vogelliefhebbers het liefdesleven van de torenvalk, de ruzies tussen de steenaal en de holenduif, het nageslacht van de koolmees. Het is vanaf nu weer allemaal te zien op Beleef de Lente. Nou presenteer ik bijna drie jaar Vroege Vogels... en iedere keer als Big Broeder ter sprake komt in onze redactievergaderingen... dan spreken mijn collega's met weemoed en heimwee... over mijn illustere voorgangster. De vrouw die met een aan hysterie grenzend enthousiasme... de camera's van beleefde lente volgde... en daarin de uitzending verslag van deed. En omdat sindsdien niemand dat enthousiasme heeft kunnen evenaren... dachten wij, we vragen haar gewoon dit jaar als Big Broeder Special Reporter... En gelukkig zei ze ja en zit ze hier, Andrea van Pol. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jarenlang was jij misschien wel de grootste fan van Big Brother. Wat is, wat is die aantrekkingskracht volgens jou? Um, het begon toen uh, in die tijd dat ik bij Vroege Vogels werkte. En de aantrekkingskracht is toch wel dat je vogels... Waar, die ja, het is heel, dat weet je zelf ook volgens zijn Gewoon moeilijk van dichtbij te bekijken. Want dan, dan, dan, dan lopen ze er heen en dan gaan ze weg. En dan vliegen ze gewoon weer weg. Belachelijk. Ja, en, en nu kon je, ze, kon je ze bekijken. En het was, ondanks dat natuurlijk de, de discussie ook wel is. Is het wel ethisch en hè, gunnen we ze wel enige privacy? Um, ja, was het gewoon zo leuk om, uh, om te zien hoe... Ja, hoe, ze, hoe ze met elkaar verkeerden, hoe ze, hoe ze hun, hun kleintjes groot brachten... Hoe, uh, hoe de gevechten waren om de nesten. Ja, dat je je ja. werd eigenlijk gewoon meegesleept. Ja. En ik denk ook dat het goed werkt, omdat je dan uh, veel meer uh, ja, gevoel hebt... Voor, om die vogels te beschermen, als wij als mens. Ja, net als die idee dat je bij, de, bij de pandabeer en de ijsbeer... dat je echt een soort band erbij, bij gaat, uh, ja. ja mee ja. gaat voelen, ja. Uh, de camera's zijn sinds gisteren weer aan. Je hebt ongetwijfeld al even gekeken. Ja, ik heb al even gekeken. Er zijn er wel uh, nog een aantal waarvan er wordt gezegd... ze zijn nog onderweg, zoals de gekraagde roodstaart. Dat is trouwens een, een nieuwe vogel. Mm -hmm. Ik heb de afgelopen jaren niet zoveel gekeken... omdat ik zo verslavingsgevoelig was. <laughs> Dat ik, ja, om mezelf een beetje te beschermen. Maar ja, nu moet ik. Nu ben ik natuurlijk de officiële uh, vliegende reporter. Mm -hmm. uh, even kijken, de... Welke zijn nog meer niet? De zeearend is natuurlijk nog onderweg, de koolmees. Um, het zijn negen, negen vogels die, die worden bekeken. Maar de koolmees is nog niet online. Uh, terwijl die er toch al volop. Uh... Ja, maar dat, uh, dat stond er nog, nog niet. Er zijn nee. nog geen beeld. Ja, ik heb hier de, de iPad naast maar ik Ja, niet En we hebben dus, verder hebben we de spreeuw, de slechtvalk, de steenuil, de oehoe en de ooievaar. En de torenvalk ook nog. Ja, ja. Nou, dat, de torenvalk en, en, uh, en, en, en slechtvalk dat zijn een beetje de, de vaste en de steenuil. En wat ik meteen al zag, wat wel heel erg leuk is, is dat uh, bij de ooievaar, daar waren gisteren al gewoon beelden. Daar waren ze al heel leuk aan het klepperen. Mm -hmm. dus, uh, dus je hoorde echt zo klepperde, klepperde, klepper, klepper, Het vrouwtje die zat daar, en toen het mannetje, ja, ik dacht toch ging die eventjes erbovenop zitten. Maar ja. dat wordt dan wel discreet even. Uh... Ja, die ooivaars hebben altijd redelijk uitgebreid seksleven. Volgens mij ja, voor de... Het is vrij acrobatisch ook, omdat ja. ze natuurlijk toch uh, met die lange poten en zo zitten. Maar het heeft ook <lacht> wel iets heel elegants. Weet je, ze zijn echt wel heel, uh, heel elegant. Mm -hmm. En wat, wat mij weer opviel, is de steenuil. Die had. Um, die, daar is nu de camera niet uh, live, maar er was wel alweer een heel leuk clipje van vorige week. En dan zag je dus mannetjes TNL, die zit op een tak voor het hok. En die probeerde dus het vrouwtje naar binnen te lokken. Ja. En die is dan uh, aan het fluiten. Kom nou, kom, kom nou even kijken, weet je wel. Nou, een beetje een ja. postzegenverzameling of zo, van in mijn hok. Toen ging hij dus dat hokje in. En toen, en toen moest ik wel heel erg lachen... Want was er een enorm lawaai. En ik dacht van, wat, wat gebeurt er allemaal? Dus je aan het fluiten en het leek alsof je een tapdanser was... om, om dus dat vrouwtje ja. <laughs> naar binnen te lokken. goede verzier natuurlijk. En, uh, nou, en zij dacht, oké, okay, ik ga wel eventjes kijken. Dus zij ging, uh, zij ging toch naar binnen en toen zag ik ook wel dat het vrouwtje een beetje mollig is... en die kon hem nog maar net door. En die ging eventjes kijken wat, uh, wat er aan de hand is. Dus dat steeneltje probeert natuurlijk weer van alles... Om, uh, om het vrouwtje naar binnen te lopen. En om ja, maar ze... binnen te houden natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat is ook al, ja de steenijl, dat was een, een van mijn favorieten... omdat dat zo'n grappig stijl was. Zij had echt de broek aan... En, uh, en hij was een beetje de, de goedzak, waar ik ook wel heel veel sympathie voor had. Ja, dat die. Is, de, de steenale vrouw is altijd een beetje de bitch. Zeker als, uh, als er eenmaal nageslacht is, toch? Ja. Dan moet die man uh, echt zware werk opknappen ook. Ja, en, en, en zij. Ze is gewoon helemaal niet sympathiek dan. Maar het is wel, het is wel ja, hij, ze, ze vecht misschien ook wel voor haar kleintjes. En hij brengt gewoon al die muizen naar binnen. En, en het kan ook heel slecht gaan. Hè? Als het een slecht muizenjaar is... Dan, uh, ja, dan, dan leggen die steenuiltjes de uilskuikens weer het loodje. En ja. dan, dat is eigenlijk wel heel moeilijk. Dus ja, dat is een van de zieligste scènes van Big Brother die ik toen heb gezien. Die omvallende steenuils ja. met zo'n opera eronder. Ja, ja, verschrikkelijk. Nou, uh, uh, uh, je komt hier dus wekelijks, of nou, ja, je komt niet wekelijks langs... maar in ieder geval ga je wekelijks je, je bijdrage leveren. En waar ga je vooral op letten? Uh, ja, vooral eigenlijk op, uh, op gewoon... Nieuwe dingen. Want elk jaar is gewoon weer anders. En elk stel is weer anders. Dus het zal heel spannend worden. En er zijn natuurlijk nieuwe, nieuwe vogels. De Oehoe, dat is wel even vermeldenswaardig. Die hebben in Winterswijk elke keer hunzelfde broedplek gehad. Maar die, die zijn hebben nu verkast, besloten. Toch? Ja, die zijn verkast. Dus het is natuurlijk een beetje een ramp voor uh, dat is, uh, ja. vogelbescherming. Die zijn nu aan het proberen hun camera's te verplaatsen. Maar ja, dat zie je. De vogels die trekken zich nergens wat vandaan. Of die hebben misschien wel genoeg van dat gegluur. En, uh, maar ja, ik zal het wel proberen op een leuke manier te brengen. Ik verheug me er enorm op, Andrea. Dankjewel. Ik ook. En tot over een paar weken. Meer Big Broeder ook in Vroege televisie natuurlijk, vanaf komende dinsdag weer. Kijk voor meer informatie op vroegevogels.vara.nl van de Duitse communist Frans Ignaz Beck. Komende woensdag wordt hij gepresenteerd op de botenshow Hiswa in Amsterdam. De plastic whale, de plastic walvis. Die plastic whale die ziet eruit als een sloep van zes meter, zoals je die wel meer ziet varen in de grachten. Maar toch is dit een heel bijzondere sloep. Hij is namelijk gemaakt van plastic afval uit dezelfde grachten waarin hij straks gaat varen. Rob Buiten is gaan kijken op de scheepswerf... waar bedenker Marius Smit de laatste hand legt aan zijn actiesloep. Het grootste gedeelte van de boot is klaar. Van, zo direct komt al iemand van een uh, aandrijvingsfabrikant. Die maakt elektrische aandrijvingen. Ik kom langs om te kijken of ze dat gedeelte kunnen sponsoren. Ze zit er uh, even omheen lopen ja, om de boot. Ja, ja. Het is wel een prachtig schip, Marius. Ja, dankjewel. Hele, hele, echt heel trots. Hele, hele mooie hele. lijn. Ja, dit is... Nou ja, Zoals je ze vaker ziet van haar sloepjes, mm -hmm. maar dit is dan eentje helemaal glad, prachtig blauw, ja. grijs van binnen, twee motoren achterop. Kijken of je die gesponsord kunt krijgen. Ja, ja daar is dit hele project natuurlijk al op gebouwd. Ik ja, ben dit, in mijn de eentje... boot zelf is natuurlijk al gesponsord door al die mensen die flexies in de gracht hebben gedonderd. Uh, ja, bijvoorbeeld, ja, ja. in zekere zin wel. Drie jaar geleden ben ik dus in mijn eentje begonnen, eigenlijk met helemaal niks. Alleen maar met de uitdaging om een boot te bouwen van plastic afval. En toen wist ik ook nog niet dat dit ervan zou komen. Maar hoe kom je nou van een, een verfrummeld uh, petflesje, wat in de gracht is gedonderd, naar zo'n super strakke mooie boot? Nou, Eigenlijk is dat uh, de, de kern van, van de hele boot, van, van, eigenlijk van de banken, van de romp, van alles, is uh, petschuim. Kun je iets van die, die stappen hier ook laten zien? Zeker. ik heb uh, een aantal wekpotten. Uh, aantal die heb ik uh, die later ook. Uh, nee, de, daarmee vertel je het verhaal eigenlijk heel eenvoudig. De eerste wekpot, ja die zit dan vol met uh, plastic flesjes zoals uit de grachten Ja, komen. Dat, dat is dus sowieso als het uit het water wordt gevist. Zoals het uit het water wordt gevist, ja. Nou, dat is door een verwerker van, van petflessen. Zijn, al die flessen zijn, uh, zijn opgehaald. Zo'n 30.000 hebben we door de jaren heen uit de, uit de grachten gehaald. Die zijn opgehaald en die zijn gegranuleerd. Dus er worden eigenlijk korrels van gemaakt. Maar oh, dat is die, die tweede vlees. Dus mag dat ik er openmaken? Ja, tuurlijk. Ja. Dat is de tweede. En daar, daar zit... Ja, dat zijn hier net gewoon snippertjes van. Ja, dat, dat, dat zijn levens. de snippers. Ja. En, en de volgende stap is eigenlijk dat het pet gescheiden wordt van alle papier... en ander soort plastic dat daar dus ook bij zit. De doppen zijn weer bijvoorbeeld van HDPE. Dat gaat dan door een tweede wassing... waardoor je uiteindelijk nog wel echt alleen maar puur pet krijgt. Ja, en dat is weer omgezet naar schuimplaten. Dat zijn gewoon een soort, soort piepschuimachtig. Ja, ja, maar dan harder. Maar goed. maar goed, uiteindelijk van dit blokje kun jij dus een boot persen. Nou ja, niet persen. Er is een mal gemaakt en die, uh, die, die schuim... Platen. Die zijn allemaal om de mal heen gelegd en verlijmd, um, waardoor je uiteindelijk gewoon een dichte romp kreeg. Nou, en daaromheen zijn meer traditionele materialen geko gekomen, zoals glasvezel, waar wat de hardheid geeft van de boot. Want hij moet natuurlijk wel blijven drijven. Ja, ja, dus je moet er we wel mee kunnen varen. Ja, ja, ja, inderdaad. Maar het echt speciale is dus dat jij al je pet uit de gracht haalt. en het straks ook weer terugbrengt de gracht in. in de vorm van deze boot. Ja, ja. Met een boodschap. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja, die, die, de boot moet ook echt een icoon gaan worden op de Amsterdamse grachten. Wij willen laten zien dat er waarde zit in ah, afval. Wat anderen achterloos weggooien als het ware. als waardeloos materiaal. Wij willen laten zien dat je dat moet gaan zien als een grondstof. Maar nou, Hoe nu verder Marius, de boot is af en er ligt nog veel meer afval. Ja, ja. ja dat is een heel spannend plan wat wij hebben met uh, Plastic Whale. Uh, en dat, uh, ga, ja, dat ga ik uh, officieel uh, aankondigen op de Hiswa op 5 maart. Ja, maar uiteindelijk het komt het... Er... van de sluier. Ja, het tipje van de sluier, we willen, we willen gewoon continu gaan plastic vissen en mooie dingen ervan maken. Ja. Dat is wat wij willen. Want er ligt nog zat in de gracht. Ja, het, uh, het is ongelooflijk. Het is Veel mensen vragen zich inderdaad af van, hè, maar hè, ligt er wel zoveel? Als je echt aan de slag gaat en daar op let, uh, heel gefocust naar plastic gaat vissen, nou, het is ongelooflijk wat je eruit haalt. En vooral na nou, eh, grote evenementen zoals Koningsdag, Gay Parade, uh, de Uitmarkt, dan ligt er, liggen de grachten vol. Het is bijna op zee hoeveel uh, plastic er dan uh, op te vissen is. Dus er is genoeg uh, materiaal om mee te werken. Je ziet uiteindelijk wat voor mooie vormen die boot heeft gekregen. Ja, het is schitterend. Dat vind, dat vind ik echt het meest grappante van hoe mooi die boot uiteindelijk is geworden. Ja. Dat had ik nooit uh, durven bevroeden. in ieder dat geval. Dat het zo'n strak schip is geworden. Ja, heen? dat het. Weet je, dat sommige mensen zeggen dat ook al als kritiek. Hè, want je ziet eigenlijk niet meer dat het van plastic afval is ge gemaakt. Nou, wij zetten het natuurlijk al op die boot. Maar dat is ook al onderdeel van onze missie is om uh, waardecreatie. Uh, van, van plastic afval uh, uh, te promoten. Afval hoeft niet lelijk te blijven. Nee, maar als, als je er een vlot van maakt, van samengebonden flesjes bijvoorbeeld, ja, dan wijs je alleen op het probleem. Maar dan ga je niet, dus neem je niet de stap verder naar de oplossing. En de oplossing van het probleem is volgens mij dat we op een heel andere manier naar materialen gaan kijken. Überhaupt, ja. hè, wereldwijd, en dat is dan wel een grotere discussie, maar kunnen niet meer uh, naar materialen kijken als puur en alleen wegwerpmateriaal. Enerzijds omdat het een probleem oplevert in, de, in het milieu. Anderzijds omdat grondstoffen bijvoorbeeld schaarser worden en zo. Ja. Je hebt ongetwijfeld uitgerekend hoeveel flesjes er in deze boot zitten. Ik denk dat er in deze zo'n 10.000 tot 15.000 uh, flessen zitten verwerkt. verwerken. Maar Marius, voordat je nou het idee krijgt dat, dat deze hele boot uh, uit gerecycled materiaal is opgebouwd... Het gaat dus vooral eigenlijk om, om de kern en daar overheen zit nog, nou ja, behalve verf, nog van allerlei andere materialen. Ja, meer traditionele materialen die in de botenbouw worden gebruikt. Je moet namelijk wel, wel echt een boot laten varen, dus hij moet uh, hard en stijf en uh, uh, wat dat betreft ook duurzaam zijn. Dat hij gewoon lang blijft, uh, goed kan blijven varen. Dus uh, de kern is inderdaad helemaal gemaakt van uh, amsterdam Schachter plastic, maar dat zie je dus eigenlijk aan de buitenkant niet. Nee. Maar dat is wat ons betreft prima. Nee. Hè, ja, dus wat, dat, wat dat betreft is die boot ook niet gratis geworden doordat je hem hebt opgebouwd uit, uh, uit de afval. Nee, nee, nee, mensen denken: oh, dat is een heel goedkope boot. Hè? Want ja. Uh, ja, het afval dat ligt daar gewoon. Maar uh, uh, nee, het was eigenlijk uh, efficiënter en goedkoper geweest om gewoon een boot te bestellen. Ja. <laughs> Met huidige materialen, bij wijze van spreken. Maar het gaat meer om het proces, hè. de boot is, is... is dat niet ook meteen de kern van het probleem? Dat het makkelijker en goedkoper is om iets gewoon nagelnieuw te kopen... Uh, dan moeite uh, te doen om ja, het te recycling. recyclen? Recycling heeft natuurlijk nog wel wat nadelen. Uh, op bepaalde vlakken. En op economisch vlak uh, wordt dat in ieder geval vaak als argument gebruikt. Maar als je hem straks gaat dopen, hoe ga je dat dan doen? Met een, uh, een petfles vol champagne? <laughs> Ja, daar heb ik wel over na zitten, denk je. En daar ben ik eigenlijk nog niet zo goed over uit, niet zo over uit. Uh, ik denk dat we daar een creatieve oplossing voor moeten uh, verzinnen. Ja. Want uh, een traditionele fles uh, past eigenlijk niet zo goed nee ja. Ja. Maar uh, aan de andere kant, uh, bijgeloof in de scheepvaart dat is ook wel enorm. Hè? Dus misschien moet je wel gewoon de traditionele regels volgen ja. uh, bij de doop van een boot. Maar goed. Uh, dat dat moeten we nog uh, bedenken, eerlijk gezegd. Nog even ja. een paar weken voordat uh, ja, we uh, we we de fles er tegenaan uh, gaat. Eerst maar even de hissel achter de rug en dan uh, gaan we dat bedenken, ja. ja. <laughs> Rob buiten dus in gesprek met Marius Smit over de plastic whale. Nou, u hoorde ze net al, het Rietkundet Kalefax... Uh, vijf heren op blaasinstrumenten en twee van die vijf... eigenlijk een beetje de, de zwaargewichten, mag ik dat zo zeggen, van het quintet... zijn hier bij mij aan tafel komen zitten. <lacht> Jelte Althuis, de bas-klarinet en Alban Wesley op de fagot. Mm -hmm. uh, en, en met zwaargewichten bedoel ik natuurlijk niet jullie omvang... maar met name de laagte van het instrument. Uh, de, de, die naam Kalefax, ik dacht het is vast een van de klassieke termen... die ik nog niet ken, maar wat betekent het? Ja, het is eigenlijk een term die, uh, die uh, komt uit de scheepsbouw. Het uh, was een naam die stond op een gevel van een gebouw in Amsterdam... waar uh, Raaf Hekkenma, onze saxfonist, elke dag langs fietst naar school. Naar de middelbare school. Dus we praten echt over de 1985. Ja. En hij dacht, nou, dat is eigenlijk wel een mooie naam voor, uh, voor mijn nieuwe clubje. Kalefax. En zo, zo is het begonnen. Ja, dus puur zonder enige connotatie of betekenis... gewoon de gedachte van de, het is een leuke term en... Ja, ik denk dat je op zo'n moment je nog niet realiseert dat je er zo lang aan vast zit. <laughs> dat klinkt een beetje als je er spijt van hebt. Nee hoor, nee. nee, nee. Het leven gaat zo. Ja, dat is waar, ja. En Alban, um, jullie, zijn, uh, jullie zijn een van de eerste, zo niet het eerste rietquintet van de wereld, hè? Leg dat mm -hmm. eens uit. Nou ja, rietquintet moet je zien als een, um, uh, de bezetting van de groep, zeg maar, met rietinstrumenten. Mm -hmm. Net zoals je een strijkkwartet hebt, en daar zijn er vele honderden van. Er ja. is al heel veel repertoire Duizenden misschien ook, wel. Toe. Ja, ik denk het ja. ook, uh, um, en deze bezetting van vijf die bestond nog niet toen wij begonnen. En inmiddels uh, uh, bestaan wij, niet alleen heel lang... en kunnen daar een goed leven mee leiden... als we over de hele wereld toerende de zien. Maar ontstaan er ook steeds andere rietquintetten. Uh, de habitat is goed op dit moment, zeg maar, dus... Het zaait zich langzaam uit. Maar jullie het, zijn het, dus eigenlijk begonnen met deze bezetting. En, dat, en dat, dat goed voorbeeld doet goed volgen nu over We de hele hebben wereld? We de CD's die over de hele wereld gekocht worden. We bieden onze bladmuziek aan uh, op de website. En vooral in de Verenigde Staten, maar ook in Spanje, in Azië. en ook in Nederland en Duitsland. schieten de rietquintetten als paddenstoelen uit de grond. Nou, wat goed. Ja, wat een goed voorbeeld doet goed volgen, inderdaad. Uh, wat voor, hoe zou je jullie muziek omschrijven, Jelte? Hoe. Het is niet alleen puur klassiek hè, wat jullie spelen. Nee, het is niet puur klassiek. Um, kijk, omdat er geen muziek voor ons voorhanden was... is Calafax begonnen met het arrangeren. En als je die vrijheid neemt... dan, dan heb je ook gelijk die vrijheid om te spelen... wat je eigenlijk leuk vindt. Uh, dus dat kan, kan van alles zijn. Maar wij zijn uh, klassiek opgeleide muzikanten, musici. Mm -hmm. Dus daar ligt de nadruk op. Maar er zijn allerlei uitstapjes naar, naar volksmuziek of naar de jazz. Een uh, goed voorbeeld is de laatste cd die net uitgekomen is. Samen met... Uh, uh... Improviserend trompetist Erik Vloeimans. Vloeimans. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Ja. Um, en, uh, <laughs> hij, um, hij is, net zoals wij, heel nieuwsgierig naar allerlei verschillende muziekstijlen. En we hebben een project met hem uh, ontwikkeld, dat heet Onderspot Muziek. Die op ter plek ontstaat, dus zit improvisatie in. Maar dat geldt niet alleen voor de nieuwe muziek, zijn muziek, zeg maar. Maar ook voor de muziek uit tot, tot in de 17e eeuw terug... waar heel veel geïmproviseerd werd. Ja. En dat is uh, uitgebonden in een hele mooie cd die net uh, uit is. En binnenkort doen jullie een heel bijzonder optreden, Far From Home. Heel kort nog, wat, wat houdt dat precies in, Jelte? Het um, houdt in dat we hebben gekeken naar uh, het begrip afzondering. Wat doet dat met een kunstenaar? Wat kan dat doen met muziek? Uh, en als je daar heel goed uh, naar kijkt... Dan, dan, dan merk je dat afzondering op sommige kunstenaars en op sommige muziek... een buitengewoon positieve uitwerking heeft. Mensen kunnen zich heel gelukzalig voelen als ze alleen zijn. Ja. En de mooiste dingen schrijven. Maar er ontstaan natuurlijk ook andere dingen. Uh, mensen maar jullie die... hebben jullie componisten en muzikanten ook echt gestimuleerd... om zich af te zonderen? En... Ja, nou ja, we hebben één componist bereid gevonden... om uh, zich uh, voor een uh, complete dag op te laten sluiten in een glazen kooi. <laughs> Uh, zij zal uh, te zien zijn terwijl zij aan het componeren is voor dit project Dat is de... dat je best een maan mag noemen Ja, Geweldig, dat, ja. Ik, ik bouw nu de spanning oh, Ja, inderdaad ja, ja, ja. En uh, ik ga eerst zeggen dat het een zij is En dat zij zit in het muziekgebouw in het ei En ze heet Kaliop Tsoupaki. Zij gaat een, een, een, een kort werk schrijven voor het Nederlands Kamerkoor en Kalafax. En daarvoor gaat ze dus de hele dag dan in zo'n glazen ja. kooi en 6 zitten 6 maart van 5 uur s middag zit ze 24 uur opgesloten Maar het publiek kan er zin dus, okay. aan het ja. werk ja. Aan het werk, ik wou het net gaan zeggen Prima, gaan we weer? Jullie, uh, Ja, jullie gaan weer. Okay. Dan, uh, als jullie uh, naar de andere heren toe lopen... zal ik ondertussen vertellen wat jullie gaan spelen. Het is een stuk van Mozart. Menuet 2 uit de serenade in S-groot. In een arrangement van Raaf Hekkema. Kalafaks. Quintet Kalefax. Ze speelden voor ons Mozart. En zometeen komen ze nog één keer terug. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De kans dat er CO2 in een oud gasveld op de Noordzee wordt opgeslagen... is toch weer dichterbij gekomen. Het extra geld dat daarvoor nodig is, 100 miljoen... wordt er waarschijnlijk gedragen door een aantal Europese landen... na bemiddeling van EU-commissaris EU Oettinger... De opvang van dit broeikasgas is afkomstig van twee nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte. Het was voor Rotterdam en de provincie een voorwaarde voor de bouw ervan. De afvang en opslag van CO2 is een belangrijk onderdeel van het voornemen om minder broeikasgas uit te stoten. Eerdere plannen om het gas op te slaan bij Barendrecht en in Noord-Nederland stuiten op te veel weerstand. Water. Niet alleen in het oppervlaktewater zitten resten van medicijnen, maar ook het grondwater blijkt vervuild te zijn... Bij recente metingen zijn resten gevonden van cholesterolverlagers... pijnstillers, antibiotica en contraststoffen van röntgenonderzoek. Soms met flinke uitschieters van 120 nanogram per liter. Grondwater zit meestal zo'n 20 tot 50 meter diep. Medicijnresten doen er zo'n 10 tot 15 jaar over om daar terecht te komen. Bij diepere grondwaterlagen kan het nog veel langer duren. Ja, wat staat ons allemaal nog te wachten wel op dat front? Uh, Medicijnresten van 100 jaar geleden. Annemarie van Wezel van onderzoeksbureau KWR. Nou ja, in uh, Nederland uh, hebben we veel grondwater. Een deel van het grondwater zit ondiep. Een deel zit veel dieper. Dat diepere grondwater dat wordt eigenlijk ook op de lange duur niet belast. Omdat dat vaak is uh, gelegen, ook onder afsluitende kleilaag. Dus dat is oud, uh, schoon en dat blijft schoon. De zorgen uh, richten zich op het ondiepe grondwater. En zeker dat wat in eigenlijk heel goed doorlaatbare bodems, uh, bijvoorbeeld zandige bodems, uh, zich bevindt. en ook in connectie staat tot uh, oppervlaktewater. Dat grondwater dat wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor drinkwater of voor landbouwdoeleinden, daar wordt, uh, wordt aan onttrokken. En je kunt je voorstellen dat je, als je dat grondwater uit de bodem trekt, uh, je uh, het water wat in het oppervlaktewater zit, er een beetje intrekt. En in dat water, daar zitten die medicijnresten. Uh, hoe lang dat duurt, dat hangt dus af van het betreffende grondwatersysteem... en de betreffende bodem. Tot nu toe werd het grondwater minder vaak onderzocht dan het oppervlaktewater. En uh, ja, dat zou dus wel eens kunnen gaan veranderen. Er is voldoende technologie om het grondwater beter te zuiveren... al dus van Wezel, maar ze pleit vooral voor maatregelen bij de bron. Kortom, de WC-pot. Bedreigde natuur. Hoe efficiënt is het huidige faunafonds eigenlijk? U weet wel, dat fonds dat boeren uitbetaalt... naar schade van in het wild levende dieren. Niet echt efficiënt, zegt de Partij voor de Dieren. Er wordt namelijk geen rekening gehouden... met de maatschappelijke baten van deze dieren. De partij liet wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen... uitzoeken hoe het beter zou kunnen. En de conclusie was, niet verrassend... dat het beleid meer gericht zou moeten zijn... op het voorkomen van schade in plaats van vergoeden achteraf. Bovendien zou het eigen risico van 5 voor de boeren best omhoog moeten. Of omhoog mogen naar bijvoorbeeld 50 Op die manier spoor je de boeren aan zelf meer beschermingsmaatregelen te nemen. Marianne Tiemen van de Partij voor de Dieren. De, de economische waarde van gewassen telt voor het uh, fauna fonds. En niet de maatschappelijke economische waarde van de aanwezigheid van dieren. Denk. Aan de natuurwaarde, de intrinsieke waarde en natuurlijk ook de recreatieve uh, waarde. En dat is volgens de economen van de Rijksuniversiteit niet langer vol te houden. En het fonds keert nu alleen uit in geval van schade als de boer de dieren heeft laten bejagen. En zo worden er dus honderdduizenden dieren doodgeschoten zonder dat het een echte oplossing ter voorkoming van, van wildschade is. Wat je ziet bijvoorbeeld in Elspet is dat uh, de afgelopen periode de rassen zijn verlaagd naar één meter. Uh, terwijl ze daarvoor uh, ja, voor dieren onmogelijk waren om daar overheen te kunnen. Dat zijn ontzettend domme maatregelen die overlast veroorzaken voor, uh, voor boeren. Boeren moeten financieel ondersteund worden om diervriendelijke verjagingsmaatregelen te nemen. En dat aantoonbaar hebben ingezet. En als dat allemaal niet heeft geholpen, dan kan het fauna overgaan tot een bepaalde hoogte van die schadevergoeding. Aldus Marianne Tieme van de Partij voor de Dieren. Beestachtig. Sinds onze uitzending afgelopen zondag... hebben bijna 40.000 mensen de anti-dierproevenpetitie van dierenbescherming ondertekend. Volgens directeur Frank Dalens moet er zo snel mogelijk een verbod komen... op veiligheidstesten waarbij dieren worden gebruikt. Naar toeval of niet, deze week werd duidelijk dat staatssecretaris Dijksma... van Economische Zaken het aantal dierproeven in Nederland flink wil verminderen. Zo wil ze alleen nog proeven toestaan als er geen alternatief is... En verder moet er een eind komen aan de proefdieren op de zogenoemde reservebank. Die dieren worden wel gekweekt, maar uiteindelijk niet gebruikt. Een denktank gaat de komende maanden op zoek naar alternatieven voor dierproeven, einde van het vroege vogels nieuwsoverzicht. Flamengo-gitarist Juan Marten met Bullerías de Paco uit de gitaarmethode voor de beginnende flamengo-gitarist. Altijd als ik dit lees, denk ik: Jeetje, hoe is dan die methode voor de gevorderde flamengo-gitarist? Maar gelukkig ben ik geen flamengo-gitarist. Elke week hoort u hem kort tijdens de zonsopkomst hier bij het Nadermeer... En eens per maand, elke eerste van de maand, iets langer over de sterrenhemel van de komende maand. En vandaag, op de eerste zondag van maart, uh, ja, kan Govert Schilling... want daar heb ik het over, niet live langskomen hier in Stadzicht. Uh, want uh, hij heeft zich voor een tijdje uh, eenzaam in een kamer opgesloten. Ik geloof ergens dat hij in Parijs zit om een nieuw boek te schrijven. Nou, als Moses niet, uh, als Mohammed niet naar de berg komt, dan uh, gaan wij wel zijn kant op. Niet dat we naar Parijs zijn gegaan. Maar we hebben hem al geïnterviewd. Uh, en met name dan over de lente. Volgens de natuur is de lente al weken geleden van start gegaan. En volgens weerkundigen begint een nieuw seizoen stevast op de eerste van de maand. Dus gisteren begon die lente. Maar daar laat Govert Schilling zich niet door van de wijs brengen. Hij houdt vast aan de astronomische indeling van de seizoenen. Ja, volgens uh, sterrenkundigen begint de lente pas op uh, donderdag 20 maart. En om precies te zijn om drie minuten voor zes smiddags Nederlandse tijd. Dat weet je al jaren van tevoren. Hè? Ja, dat is heel lang van tevoren al nauwkeurig uit te rekenen. Want het moment waarop de astronomische lente begint... dat is het moment waarop de zon precies boven de evenaar van de aarde staat. Je moet je voorstellen, de aarde, dat weten we wel van de globen... in het schoollokaal of in de etalage van de kantoorboekwinkel... de aarde die staat een beetje scheef. Dus dat betekent als die in zijn baan om de zon draait... dan schijnt de zon soms wat meer op het noordelijke halfrond. Dan is het bij ons zomer... Soms schijnt hij wat meer tegen de zuidelijke kant van de aarde aan. Dan is het daar zomer. Maar halverwege dan staat die zon vanaf de aarde gezien precies boven de evenaar. Nou, als dat in het voorjaar gebeurt, dan is dat het begin van de lente voor ons op het noordelijk halfrond. En een half jaar later, dan begint de herfst. En halverwege zit de zomer, want dan hebben wij in Nederland en op de rest van het noordelijk halfrond langs de langste dag. Het jaar is netjes precies in vier stukjes gedeeld. De vier seizoenen. Ja, het gevierendeelde jaar. Maar het is alleen niet zo mooi, het is niet zo netjes. Want die seizoenen die zijn niet allemaal precies even lang. En dat komt omdat de snelheid waarmee de aarde om de zon draait... die is niet helemaal constant. En daardoor is bij ons de lente net een paar dagen langer dan de herfst. Dat hebben we dan weer mooi meegenomen. En hoe komt het dat die snelheid niet steeds hetzelfde is? Nou, dat komt weer omdat de baan van de aarde om de zon geen exacte cirkel is... maar een heel klein beetje een ellips, een uitgerekte cirkel. Dus soms staat de aarde wat verder van de zon... en dan gaat hij wat langzamer, omdat de zwaartekracht van de zon daar wat minder is. En een half jaar later heeft hij wat hogere snelheid... omdat hij dan wat dichter bij de zon staat. Nou heb ik ook nog wat huiswerk gedaan en ik zit te kijken... hoe lang is nou de dag op de dag dat de lente begint... En Volgens mij moest dat gewoon zijn exact 12 uur Aha. en 12 uur nacht dan. Maar even kijken, het is 12 uur en 9 minuten tussen zonsop- en zonsondergang. Daar is iets misgegaan. Ja, dat, dat zou u denken, want we hebben inderdaad allemaal geleerd op het begin van de lente: te duren overal op aarde, dag en nacht even lang. En je hebt gelijk, het is 12 uur en 9 minuten. En dat komt omdat wij smorgens de zon al kunnen zien, dus hij is al op als je dat eigenlijk nog niet zou verwachten. En s'avonds is die nog zichtbaar... als je zou verwachten dat die al onder de horizon is verdwenen. En dat komt door de werking van de aardse dampkring. Het licht van de zon wordt een klein beetje afgebogen... door die luchtlagen in de dampkring. En daardoor wordt de zon, als die in de buurt van de horizon staat... wordt hij eigenlijk een beetje opgetild. Dus we zien hem altijd langer dan je eigenlijk wiskundig zou verwachten. En dat betekent dat op de dag van uh, het begin van de lente... dat we die negen minuten extra hebben. Oké. Okay. De dag van de lente. Ja. 20 maart, wat was het ook alweer, om 17.57 uur. En ik heb nog steeds in mijn hoofd, het is 21 maart. De lente begint toch op 21 maart? Ja, dat was vroeger eigenlijk ook altijd zo. Daar zijn we allemaal mee opgegroeid. Maar het is best al een tijd, 20 maart. En voorlopig krijgen we die 21e maart niet meer terug. En het gaat zelfs een keer zo erg worden dat de lente op 19 maart begint. En het heeft allemaal te maken met de schrikkeldag in onze kalender. Kijk, ja, het is een ingewikkeld verhaal, maar ik ga proberen het uit te leggen. Dus let op, Joost. Ja. Uh, hier gaan we. De aarde draait om de zon. Ons jaar duurt in onze kalender 365 dagen. Maar eigenlijk doet de aarde er 365,24 dagen over om een rondje om de zon te maken. Dus als je daar niet voor corrigeert, dan komt de begin van de lente steeds later in het jaar te liggen. En van de andere seizoenen ook. En dat willen we natuurlijk niet hebben. Dus de oplossing kennen we allemaal. Eens in de vier jaar, extra dag, een schrikkeldag. En daarmee corrigeren we dat en dan is alles weer in orde. Behalve, nou komt het, door die schrikkeldag, eens in de vier jaar, hebben wij een gemiddelde lengte van het jaar van 365,25 dagen. Ah, en het was 365,24 Precies, dus wij corrigeren iets te veel. Het gevolg daarvan is dat in de loop van de tijd. schuift het begin van de lente steeds langzaam zeker naar voren in de kalender, heel geleidelijk. En dat is in de loop van, uh, van een eeuw of zo, is dat wel ongeveer een dag. Nou, wat doe je daarvoor nou? Daarvoor corrigeer je op langere termijn met die schrikkeldagen. En zo is er afgesproken dat het begin van elke nieuwe eeuw. Dus in 1800, in 1900 enzovoorts slaan we de schrikkeldag over. En, daar komt nog eens bij om het helemaal precies te krijgen... moet die dan eens in de 400 jaar weer wel worden toegevoegd. En dan klopt het op de lange termijn helemaal goed. Nou, Dat betekent dat we in de loop van de 20 ste eeuw is die begin van de lente steeds naar voren geschoven in de kalender. Gebeurt elke 100 jaar. Normaal wordt dat gecorrigeerd. Maar het jaar 2000 was bij wijze van uitzondering wel een schrikkeljaar. Ja. Dus dat naar voren schuiven gaat ook de komende eeuw nog door. Dus we hebben nu 200 jaar lang dat het begin van de lente... van de 21ste helemaal naar de 19 e schuift. En dan in het jaar 2100. Dan komt de correctie weer terug. En dan zitten we weer gewoon op de 21ste maart. Wat we allemaal gewend waren. Eindelijk weer. En we gaan het ook nog hebben over wat er te zien is als we s'avonds naar boven kijken. Want dat wil ik iedere maand van je horen. Wat is er nou voor leuks te zien in maart? Nou, deze maand, maart 2014, want dat is zeker niet elk jaar het geval, is het heel bijzonder. Want de komende week, de eerste week van deze maand, kunnen we alle planeten die je met het blote oog kunt zien, kunnen we ook echt allemaal waarnemen. Dus tegelijkertijd? Alle... Nee, niet precies tegelijkertijd, maar in de loop van de nacht ja. kun je ze alle vijf zien. Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. En dat is niet zo vaak. Dus wil je alle planeten die je zonder kijken een keer kan zien, uh, echt een keer uh, waarnemen, dan moet je de komende week... Uh, de kant Benutzen. Maar dan heb ik waarschijnlijk wel een sterrenkaart nodig, want... Het is niet 1, 2, 3 te vertellen waar ze staan. Nee, het is niet zo makkelijk. Je moet een beetje gaan zoeken. En je kunt uh, in een sterrenkundig jaarboekje... en er zijn dingen op internet voor te vinden, kun je dat wat traceren. Maar Jupiter kan je niet missen. Begin van de avond de helderste ster hoog aan de hemel. Dus dat is heel opvallend. En dan in de loop van de nacht komen er andere planeten bij. Vanaf een uur of uh, elf s'avonds is de planeet Mars te zien. Die valt op door zijn oranje-rode kleur. Staat in de de, de rode planeet. De rode planeet staat in sterrenbeeld de maagd. En dan na één uur komt ook Saturnus op. Een heldere planeet die in de tweede helft van de nacht... laag aan de zuidelijke hemel staat. En dan ochtends, voordat het begint te schemeren... zien we heel mooi Venus. Die is al een paar weken prachtig zichtbaar. Een hele heldere ochtendster. Kan eigenlijk ook niet missen. Die zie je tot vlak voor zonsopkomst. En die laatste, Mercurius, daar moet je een beetje moeite voor doen. En daar kan ik mensen de tip geven. Ik ga de komende week nou eens een plek opzoeken met een vrije horizon een wolkeloze ochtend natuurlijk. Je ziet Venus heel helder aan de hemel staan. En dan ga je links onder Venus, dus nog lager aan de, aan de hemel... links onder Venus kijken of je daar nog een tweede heldere ster ziet staan. Net zichtbaar. En dat is de kleine planeet Mercurius. En als dat lukt, heb je vijf planeten in één nacht gezien. Nou, dat zijn dan de vijf met het oog zichtbare planeten. Althans, vanaf aarde zichtbaar. Maar er komen zoveel planeten bij. Er gaat geen week voorbij, of uh, als je het een beetje bijhoudt, nieuwe planeten. En dat zijn natuurlijk niet de planeten in ons eigen zonnestelsel. Die kennen we inmiddels goed, maar het is echt fascinerend. Het is zo'n mooi nieuw onderzoeksterrein in de sterrenkunde... dat we nu planeten aan het ontdekken zijn bij andere sterren. En er zijn er al uh, flink boven de duizend uh, bekend. Afgelopen week weer een heleboel nieuwe uh, planeten bekendgemaakt en ontdekt. En uh, ja, uiteindelijk wil natuurlijk iedereen weten, zit daar een planeet tussen... die ja. op de aarde lijkt en waar iets op zou kunnen leven. Nou, dat valt nog niet mee. Want een van de nieuwtjes van de afgelopen week was toch ook... dat er op de meeste planeten die een beetje aan de aarde doen denken... die wat groter zijn dan onze planeet, die we al wel hebben ontdekt... dat die vaak een hele dikke... Ja, een soort mantel van waterstofgas hebben... waardoor er een hele hoge luchtdruk op het oppervlak is. En dan is maar de vraag of daar de omstandigheden gunstig zijn... voor het ontstaan van leven. Dus dat echte tweelingzusje van de aarde is nog steeds niet gevonden. Daar gaan we de komende jaren waarschijnlijk nog steeds over doorzeuren. Zolang je die niet gevonden hebt, blijven we daarnaar op zoek. En dat zal de komende jaren echt het hot topic in de sterren kunnen gaan blijven. Dank je wel. Het hot topic in de sterren. Onze eigen ster was dit. Govert Schilling. En volgende week is hij natuurlijk weer... en dan weer met de zonsopkomst die hier steeds vroeger wordt. Straks is het voor zeven uur. En wat gaan we dan doen? U gaat het allemaal horen. Voor het laatst vanochtend gaan ze voor ons spelen. Oliver Boekhorn op Hobo. Ivar Beriks op Klarinet. Raaf Hekkema op Saxofoon. Jelte Althuis op basklarinet En Alban Wesley op Fagot. Kortweg Kalefax. <middels> Thank you. van Oliver Boekhoorn was dit Billy Strayhorn en Duke Ellerton, de overturen uit de notenkraken. En dat bijzondere project hè, van Riet Kalefax, uh, Far From Home met afzonderingen als inspiratiebron dat gaat dus op 6 maart van start in het muziekgebouw aan het ei. Het is een samenwerking met het Nederlands Kamerkoor. Meer informatie, want ze gaan dan daarna ook het hele land door ongetwijfeld via onze eigen website vroegevolgens.vara.nl Nogmaals één applaus voor Riet Kalefax. Nou had ik hier eerder in deze uitzending... de vlinderman van Nederland aan tafel, Karsveling. En die heeft nu plaatsgemaakt voor, ik mag wel zeggen... de musseman van Nederland. Met afstand de musseman van Nederland. Decennia lang deed hij onderzoek naar de achteruitgang van onze huismus. Maar de laatste twintig jaar deed hij onderzoek naar een heel andere... Ja, veel exotischer vogel, het Molux grootpoothoen. Ik heb het over Kees. Heij. Kees. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou hebben wij uh, alle kasten uh, uh, uitgeplozen, CD's beluisterd, uh, uh, kosten nog moeite gespaard. En nergens konden wij het geluid vinden van het Moluks grootpoothoen. Nou, je hebt er twintig jaar naar zitten kijken. Je moet hem, je moet hem kunnen nadoen. Ja. Het, <lacht> het, het, het, het punt is namelijk: ik ken alleen het geluid van de wijfjes. Ja, dat, als, daar, als, doe ik, daar doe ik het voor. Als ze op de nestlegvelden nest, uh, komen. Mm -hmm. dan zijn ze nog agressief onderling. en dan maken ze een prachtig kek, kek, kek, kek geluid Heel agressief. om een plek te vinden waar ze hun uh, hol kunnen graven. om daar een ei in te leggen. Ja, maar dat, dat, dat wil ik straks alles dat over, over horen. Want dat is een bizar gegeven maar, van deze vogel. Maar er is een andere. op hetzelfde veld is een andere grootpoothoen. en, die, en de meeste grootpoothoenders hebben dat. die maken een duet. Ik heb namelijk van mijn onderzoek alleen nooit mannetjes in het wild gezien. Dat is punt. Die zitten in het, in het oerwoud. In... Wacht even. Je hebt twintig jaar onderzoek gedaan naar een vogel en nooit mannetjes gezien? Nee, niet in het wild. Alleen opgezet in een museum en nog maar heel weinig. Hè? Maar hoe, waarom dan? Die, die, die verschuilen zich dus er, ergens... Nou, die, die vogels die hebben een habitat in een serum op een eiland, op de Molukken... Mm -hmm. Uh, die vrouwtjes die, leggen, die moeten eieren gaan leggen, die leggen één ei per keer, want dat, is, dat ei is 20% van het lichaamsgewicht van het wijfje. Aardig groot, ja. Die leggen ja. dan meer zelfs, die leggen één ei per keer en die vliegen van het regenwoud over de zee, uh, bij Ambon vliegen ze naar een plaats waar ze eieren leggen. Daar zijn een paar legvelden, een paar zandvelden. Voor die man is het helemaal niet nodig om, uh, om mee te gaan. Nee. Waarom zou je het risico maar nemen? Maar er moet wel een bevruchting uh, plaatsvinden natuurlijk ergens. In Sorry? Dit, er, moet, er moet wel een bevruchting plaatsvinden ergens in dit proces. Ja. Maar daar heb jij nooit iets van meegekregen, begrijp ik. Nee, ik heb nooit van deze soort, van me lukt mannetjes gezien. Ik heb wel mannetjes, wel dieren gezien als ik s'nachts in de legvelden zat. Dieren gezien die zich mannelijk gedroegen en agressiever waren dan de rest. Maar dat waren ook gewoon een beetje... En dan keek een ik bij beetje, de nachtkijken, volgde ik ze dan. En dan gingen ze graven. kenau en... op grootpoothoenders ja. bleken dat te zijn. Ja, nee, maar dan ging ik graven. En dan keek ik en liep ik er hard naartoe. En dan lag er een ei. Ja, dan had je een vermoeden dat het geen mannetje was, dat was bedoel je? het was geen mannetje, je? duidelijk niet. Nee. Even voor de mensen die het Moluks grootpoothoen niet kennen... en ik heb een vermoeden dat dat er veel zijn, omschrijven me eens. Wat, Kun je een vogel omschrijven? Het is een vogel zo groot als een, een, een waterhoentje. Met mooie kleuren. Uh, tenkleurige. De kleur van bijvoorbeeld een doberman. Met mooie gekleurde veertjes. Donkerbruin. Verder opvallend. Onopvallend. Mm -hmm. En uh, ja... Het beest dat leeft dus, het bier zelf omschrijven, hij, heeft, hij hoort bij de megapoden. Dat wil zeggen, grootpoothoenders, mega is groot en poda, dat zijn dus poten. Mm -hmm. Dus grootpoothoenders, waar er een aantal soorten van zijn in de wereld. Er zijn, er zijn er 22 soorten ongeveer, 7 genera. De meeste zitten in Indonesië, 5 genera in Indonesië met 12 soorten. En die vogels die hebben het de gewoonte... Er horen thermometervogels bij. Dat zijn vrij grote kalkoenachtige vogels. Die maar een deze nest maken. is dus een beetje zo klein als een, als een, als een, een waterhoen. Ja. Dus, en een beetje, bruine, en beetje bruin met, veren met allerlei kleurtjes. En, kleed, en een witte ja. plek en een stuit die wit is. Maar Kees, hoe kom jij nou, de, de, want je bent dan de musselman. En hoe kom je dan bij, op de Molukken bij dat, bij dat grootpoothoen terecht? Ja, dat is ook een heel verhaal. In 1988 werd ik uitgezonden door het ministerie van Onderwijs naar Ambon. om op de universiteit uit bij de visserijfaculteit het vak biologie te geven en mm -hmm. op poten te zetten. En voordat ik vertrok, eh, ontmoette ik een oude kennis van me, dokter Van Bemmel... die vroeger altijd in Indonesië gezeten heeft, eh, in Bogor gewerkt heeft als ja. zooloog. Kun je het verhaal een beetje comprimeren? Ja, nou die kwam ik daar dus tegen en die zei... oké, okay, als jij daar toch op aan bent, moet je eens gaan kijken naar... ten eerste naar een vogel, hij had een aantal vragen... Een monarch, een, een, een, een, een flycatcher dus, vliegenvanger. Die in 1917 één keer gevangen is en nooit meer gezien. Ja. En naar een vogel, een kipachtige vogel... die in de buurt van de Molukken voorkomt... en die daar een gat graaft en een ei inlegt. En daar weten we heel weinig van. Ja, want nou. dat is het bijzondere aan, aan dat Moluks grootpoothoen is het feit dat hij dus een ei legt en dat ingraaft, dus het niet zelf uitbroedt. Nee, het is namelijk zo, dat beest het komt uit het uit de regenwoud... komt naar die legvelden, graaft een gat. Dat kan een meter zijn, in de, de, in de natte moesson is het diep... in de droge moesson is het minder diep. Doet ze dat legt met die de, grote poten? Dat doet hij met die grote poten, graaft een gat... legt daar een ei in, wat groot is en uh, gooit het gat dicht. Hij maakt drie tot vijf gaten... doet allerlei trucs, haalt hij uit onder de grond... om het ei ergens te leggen. Dus hij gaat zo naar binnen, schuin. Dan kan hij in iedere wind richting een ei leggen. Ja. Het is altijd heel moeilijk om het te vinden... En dan komen er s'morgens morgens komen er mensen en die graven ze op en die, die, die verkopen ze dan weer. Ja. Dat is de truc. Maar eh, nog even een stapje terug, want je, je, je bent een vogel, je legt een ei, je graaft dat in, zodat je het niet zelf hoeft te, te, uit te broeden. Want Door de warmte van de zon ja. wordt dat ei. Maar dan zit zo'n kuiken, komt uit het ei. En die, die, die, die zit een meter diep? Die zit een meter diep en dan. Ja. Nou, die zit een meter diep en dan, gaat hij op zijn rug. dan drukt hij zich uit het ei. Hij heeft een eitand, maar dat verliest hij van tevoren, hebben we ontdekt. Een eitand drukt, is dat, op, dat puntje om op die snavel, open he? maken, om het ei te maken, wat, wat kippen ook hebben, bijvoorbeeld. Ja. wat veel vogels hebben. Maar hij drukt zich uit het ei, dat is onbegrijpelijk, want die grond, hij zit er dus soms bijna 2,5 drie maanden in de grond. Het is alsof je onder een liwine ligt. Ja, en dan graaft hij zich eruit, gaat hij op zijn rug en dan graaft hij zich eruit. Ja, je doet het ook en een beetje dikwijls, voor nu, ja. En werden de beesten gevonden terwijl ze eieren, eieren opgroeven hij beest, nog wel eens een beest gevonden... en dan riepen ze met de bij, en dan haalde ik hem eruit en dan haalde ik nog die, die, die kalkje, randjes, straf. Zodat zijn vleugels open waren, maar dan ging hij dood. Maar hij kan ook niet ademen onder de grond, ja, toch? Ja, dat is het rare. Dus wat deed ik dan? Dan, stom, dan stopte ik ze weer onder de grond, gooide ik zo'n kuikentje, gooide ik de zand op... stampte het aan, legde er een, een hok omheen en wachtte af ja. tot het uitkwam. Maar en dat het, is eigenlijk nog een groot mysterie dan hoe die dat vogel is, dat doet. Dat is gewoon ook ja. Hij drukt zich eruit en graaft zich eruit en doet daar ongeveer... Uh, als het 60 centimeter diep is, dat kon ik dan uitrekenen... deed hij daar drie dagen over. Ongelooflijk. En dan kwam hij daaruit en dan keek hij rond en dan fladderde hij naar het bos. En dan was hij moeilijk terug te vinden. Ja. Die grote eieren van dat grootpoothoen zijn heel erg gewild... bij de lokale bevolking daar. Het ja. is natuurlijk een lekkernij, neem ik aan. Dus uh, de, de, de, het grootpoothoen is ook bedreigd. Ja, een lekkernij. Het, is een, uh, het heeft een bepaalde waarde. Het heeft een bepaalde waarde. Ik heb wel eens drie, vier gewone kippen-eieren, I am Kampoen, gegeven... En dan kozen ze toch voor dat ene ei. Het heeft, laten we zeggen, net zo'n soort waarde als een, uh, een hoorn van een neushoorn. Een beetje in die sfeer zit het. Een beetje een soort afroditie. Ja, af, ja. en oh, ja. Worden dus, het is een moslim, moslimdorp waar ik een jaar gewoond heb. Dus er zit veel privief. bijgeloof omheen, ook om de ja. eieren. Dus dat het ja, lustopwekkend is. Of... Ja, en ze maakten daar nou, dus van die eieren maakten ze op feesten. Als iemand overleden was, maakten ze hele grote taarten van. En als, bij, bij huwelijken ook. En normaal was het een, een, een lekker nee met speciale. Ja, ze hadden speciale ideeën erbij. Ja, je hebt speciaal uh, een, een, een boek geschreven over deze vogel. om mensen wat meer bewust te maken van het feit dat ze beschermd moeten worden. Uh, zeg maar, hebt, ik heb het boek hier voor me liggen, ik kan het natuurlijk niet lezen. want het is uh, niet in het Nederlands geschreven. Oh, je hebt ook een Nederlandse ja, vers. We hebben er maar één hey. laten drukken. Wat, hey. ja. En De... voor wie is dit boek bedoeld, Kees? Nou, uh, ik heb veel boeken erover geschreven, veel gepubliceerd in die twintig jaar waar onze stichting is opgeheven, die mij hielp. En we hebben, uiteindelijk hebben Hans Porst, een vriend en ik... die hebben samen een kinderboek, een prentenboek geschreven. Mm -hmm. Daar zijn er 27 van 100 van gedrukt in Indonesië. En we hebben de afgelopen jaar 500 uitgedeeld... op kleine dorpsschooltjes uh, in de Dessa's... waar die vogel voorkomt, met de bedoeling ter bescherming. Je moet bij de jeugd beginnen. Als ja. oude schoolmeester ben ik altijd met jeugd bezig geweest... Daar moet je mee beginnen. Dus die kinderen kregen een ballon in die primitieve klasjes, een ballon die bliezen ze op en dan kregen ze een boek en dan zijn ze heel trots met dat boek in die klas. En over dat prentenboek, daar is nou dus een tentoonstelling van en dat is waarschijnlijk de aanleiding van dit bezoek. Ja, waarschijnlijk. Ja. Dat, dat, dat vroeg je al af waarom we je hadden uitgenodigd. Nou ja, dit is opgevallen. Ja, ja. en die tentoonstelling is nu te zien. En er is een tentoonstelling in Rotterdam over de schilderijen. Ja. Het leuke is, die schilderijen zijn gemaakt door een oud-student van me. Ik ben jarenlang leraar ja, op een moeten, We moeten gaan afronden, ja. dus voordat we dat Wij verhaal Maar het zijn weer... mooie schilderijen en die ja. kun je daar zien, dit museum. Heel kort nog, Kees, hoe gaat het nu met het grootpoothoen daar? Nu ja, de Jij bent keer. er weer weg, dus er is niemand meer om ze nu te beschermen. En om die... Nou, ik heb het overgedragen aan de oud-studenten van me... die ik uitgezonden heb en die is weer met studenten in 2011... Heeft de Universiteit van Ambon heeft het overgenomen, het onderzoek. Ja. En er is een mentaliteitsverandering, wel wat positiever ten opzichte van de, de natuur. Veel jongeren zijn met vogels bezig en met de natuur bezig. Dus de kans is redelijk groot dat, dat het bezig hij het redt. wel redt. Ja. Uh, ik zou er nog veel meer over willen horen. Dat kan eventueel vanmiddag, hè, want je geeft vanmiddag om drie uur een lezing... in het Natuurhistorisch in Rotterdam. Kees Heij, Musseman en al jaren gebiologeerd door, door het Molukse Grootpothoen. Dank je wel voor je komst. Oké, okay, bedankt. Ja. Uh, laten wij nog even kort het geluid van de week uh, horen. Kan dat nog eventjes? De mensen die het niet hebben meegekregen. Ja. Nou, heeft u nou enig idee welke vogel dit is? Ga dan naar vroegevogels.vara.nl. En dan maakt u kans op de cd van Kalefax. Het riet quintet, dat u hier vanochtend live hoorde. Komende dinsdag begint Vroege televisie weer. Vooral kijk, ik ben op bezoek geweest bij enorme wiecenten En Vroege Radio is er gewoon volgende week zondag weer. Tot dan. Volgende week, Boekenweek.